Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Lil Kleine moet, als het aan het OM ligt, een taakstraf doen. Hij zou in 2019 met twee vrienden een man in elkaar hebben geslagen bij een stapavond in Amsterdam. Het slachtoffer zegt dat hij is vastgepakt, geschopt en geslagen. Jorik, zoals Lil Kleine heet, zei eerder dat hij de man aansprak om die, omdat hij tegen zijn verloofde Jamie Vaas was aangelopen. Ook zegt hij dat hij niets strafbaars heeft gedaan. Over twee weken hoort Lil Kleine definitief of hij inderdaad een taakstraf van 120 uur moet doen. Ergens in Moskou is net een telefoon afgegaan. De Russische president Poetin is gebeld door zijn Franse collega Macron. Het gaat natuurlijk over de spanningen op de grens tussen Rusland en Oekraïne. Daar staan meer dan 100.000 Russische militairen en mogelijk vallen die hun buurland binnen. De Franse president heeft maar één doel, zegt correspondent Frank Renaud. Deescaleren. Het is allemaal bedoeld om te praten, om te overleggen en dus te zorgen dat er niet geschoten wordt. Meerdere commerciële teststraten zijn zo boos dat ze vandaag uit protest dicht blijven. Ze hadden beloofd om bij te springen omdat de testplekken van de GGD zoveel aanvragen krijgt dat die het niet aankunnen. Maar er worden nauwelijks mensen doorgestuurd. Volgens de GGD komt het allemaal door computerproblemen. En de Wereldgezondheidsorganisatie is trots op deze artiest. Oh man, Neil Jong heeft onze muziek van Spotify af laten halen om een statement te maken tegen corona nepnieuws. De zanger vindt het belachelijk dat je op Spotify ook een podcast kan luisteren die vol onzin zit over vaccins. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft Neil Jong op Twitter een bedankje gestuurd. Het weer, het is droog, af en toe zon, graadje of acht. Vanavond wel kans op regen, morgen is het bewolkt, stevig windje, alleen langs de kust af en toe zon en dan een graad of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Op de A22, Velsen richting Alkmaar, moet het verkeer voor de Velsen tunnel rekening houden met een vertraging van zo'n 10 minuten. Een kapotte vrachtauto blokkeert daar de rechte rijstrook. Tot Over de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Web nu. ZFM luncht. Goedemorgen, luisteraars. Het is, alweer, ja, het is alweer middag, zie ik. Hè? Zes minuten over twaalf. Dus, uh, goedemiddag nogmaals bij weer een uitzending van uh, Morgen is het Weekend. Of zetten ja. als ZFM. Goedemorgen, lunch. En uh, achter de. Ja, sorry, ik moet ook even zeggen dat we. De, vandaag hebben we de rollen gewisseld. Vandaag zit Marja achter de Nick. En ja. ik zit achter de microfoon. Leuk, hè? Ja, ja. Het is een Hele hoopmerk. nieuwe ervaring. Hele nieuwe, heel anders, inderdaad, ja. Hard werken vond ik, het voorbereiden en zo. Ja, dus, uh, ja. dat ja, valt niet mee. Ja, en aan jouw, best kant, een ding mee? Ik, ah, aan jouw kant, valt het mee? Sorry? Aan jouw kant, valt het daarmee? Ja, ja hoor, ja. Dat, uh, ja, je hebt het vaak gedaan ook, hè, dat techniek, ja. Ja, ja maar uh, ik, ik zat goed fout met mijn nummers uh, deze keer. Ah ja, dat dus, kan gebeuren, hè. Dat ja. kan allemaal dat, ja. ja. En uh, nog iets anders, uh, het, uh, het format van uh, deze uitzending zijn de Guilty Pleasures... En laat ik hier ja. eens even uitleggen wat een guilty pleasure is. Eigenlijk als je het vertaalt is het gewoon een beschamend pleziertje. <laughs> maar het is, is eigenlijk uh, een ja, film, televisieprogramma of muziek... of iets anders waarvan je geniet. Ondanks het feit dat dat nog niet hoog in aanzien staat... of iets dat ongebruikelijk is. Ja. Dus iets wat jij graag doet, maar eigenlijk best wel vreemd is. Dus eigenlijk, ja, in mijn geval is het inderdaad uh, toch leuke nummers... van, maar die eigenlijk door anderen... Niet zo hoog ingeschat worden. Ja. Of die eigenlijk. Eh, waarvan ze vinden. Nou, die passen niet bij Pim. Of die mogen niet gedraaid worden. Ja, ja. ja, ja. Nou, ja ik heb dat met, met, met name. Met uh, één film. The Sound of Music. Dat is echt mijn. Die moet ik zien. Als die ook gedraaid wordt voor de 666e keer. Moet ik hem zien. En, echt waar, ja? uh, En ik kan het letterlijk meezingen. Allemaal. En letterlijk. Ja, maar schaam je er een beetje voor, <laughs> of niet? Mm, het is. Het, het, het, ja, het is een deel van mij en het hoort bij mij. Maar ik, ja, ik vind het heerlijke muziek in. Ja, het... ja, ja, dat is niet echt guilty. Hè? Je moet je er eigenlijk een beetje verschamen, dat je dan een beetje nou, nou ja, in een hoekje gaat zitten luisteren. Ik He? weet wel, zeker in de periode dat ik Tina was... durfde ik absoluut niet te, toe te geven dat nee? ik gek was op de Sound of Music. En de Jantjes bijvoorbeeld. De Jantjes ook nog, ja. Ja, ja okay. weet ja. je, dat hoorde Uriah Heep te zijn. Die Purple, ja, het het was, Zeppelin was, ja, ja. en ja, ja. dat soort dingen ja. meer. Ja, dan kom ik aan met een uh, non die uh, ja. gaat trouwen met ja. een man met ja. zeven kinderen. <laughs> nou, dat is een goed voorbeeld van een guilty pleasure. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, misschien moeten we daar dus. maar meteen mee beginnen met de Sound of Music. De Sound huh? of Music gaan we daarmee beginnen en daarna dan, uh, doen we jouw uh, guilty pleasure. Uh. Oh jee, oh yeah? jee, ja, <laughs> ga je gang. Of a castle moat heard, lay on lay on lay he hoo. Men on a road with a load to tote heard, lay on lay on oo. Oh. <sighs> Men in the midst of a toppled out heard, lay on lay on lay hoo. Men drinking beer with a foam afloat heard, lay on lay on oo. Oh. <coughs> <coughs> She yodled back to the lonely goat herd lay, hoddle, lay, oh, lo. Soon her mama with a gleaming goat herd lay, lay, lay, oh. What a duet for a girl and goat herd What a duet for a girl and goat herd Little girl in a pale pink coat, her lady o' oh, lady o' oh, lady, woo woo. She yodled back to the lonely goat head. lady o' oh, lady o' oh, lady, low. Soon her mama with a gleaming gloat hurt, lady o' oh, lady o' oh, lady, hmm hmm. What did you eat for a girl and goat herd, lady o' oh, oh, lady o' oh, lady, happy oh, old lady, lady o' oh. lady, o' lady o' lady, Soon the new of us will become a trio, lady o' oh, lady o' oh, oh, lady, o' oh, Genieten, hè? Ja, ja, toch? Eerste Sound of Music nou, uh, uh, hè? Eerst, Ja, eerste Sound of Music met The uh, Lonely Goatheard. De wie? The Lonely Goatheard. Dat is dan, gaan ze poppenkast spelen en dan uh, ah. en Julie Andrews <laughs> zit dan met die kindjes. Je en, kent hem echt uit je hoofd? Ik ken uh, echt alle scènes, <laughs> en ik echt uit mijn hoofd. Dus, Tenengrommend. Uh, en de volgende, Is, uh, en die was nog een was, uh, De volgende was Bertien Spenberg met uh, Rondo Russo van 1983. Ja. Waarom had je die uitgekozen? Ja, op zich wel een leuk melodietje. Maar eerlijk gezegd duurt hij een beetje te lang. Ja, en hè? Je moet hem ook niet te vaak horen. Hè? Dus één keer in de vier jaar. Hè? Schrikkelijk. Hè? <lacht> dus we doen over vier jaar weer een guilty pleasure. Ja, zeker. <lacht> nou, ik kon er wel een hoop bedenken eigenlijk, hoor. Die toch wel leuk zijn. Maar het, meestal zijn ja. het... Uh, of Nederlandse nummers. Ja. En meestal één dag vliegen. Er zijn niet uh, uh, grote groepen of zo... die een heel slecht guilty pleasure nummer hebben gemaakt. Ja, nou, ja. Ik heb een paar guilty pleasures. Zometeen gaan we er nog eentje draaien. De Osbons met Crazy Horses. Oh ja, dat vind je ook het wel. het is er ja. ook zo eentje. Ja, daar ja, was ik helemaal verliefd op als, als, als tienermeisje. en <laughs> <Of> Man, daar <laughs> droomde ik van. Was echt zo... Ah! Ooit oh. naar een concert geweest van ze... Ook flauw gevallen en nou, gewoon, Head ja, ik farm? was ook een echt uh, pubermeisje. meisje. Wat, wat een jeugd, is. wat een trauma's. Nee, ik heb er geen trauma nee. aan over Oh, nou, gelukkig. het is wel leuk toch? Gaat ja, zeker. Ja, nou, muziek blijft leuk hè? Ja, maar inderdaad, ja. Want het mooiste voorbeeld van een uh, Guilty Pleasure, uh, uh, vertelde vriend van mij die gaat op uh, zaterdagmorgen hier in de haven, leest hij de telegraaf op zaterdagmorgen. Het ja, Telegraaf mag je natuurlijk niet lezen. Mm -hmm. Dus dat doet hij een beetje stiekem, een beetje achteraf. Uh, maar dat is zijn uurtje van Guilty, van pleasure. guilty pleasure. Telegraaf ja, lezen. Ja, ja. <laughs> ja, ik heb het wel eens dat, uh, met uh, chocola is ook zo'n zo Guilty Pleasure. Oh, ja, ik nee. mag het eigenlijk niet meer eten, want ik krijg er hoofdpijn van. Maar oh. ik, ik kan het niet laten, weet je wel. Zoiets, ja, ja, dat, ja. Ja, ja. ja, dat is allemaal een beetje Guilty inderdaad. Ja. Ja. Maar ook natuurlijk een Pleasure, ja. oh, dat maakt het leven ook weer moeilijk erg, hè? Ja, ja het leven bestaat ja. uit problemen, Pim. Ja, ja, ja. ja oké. Okay. Maar het is dat een mooi bruggetje. Want <laughs> uh, um, wat ik ook voor jullie heb gedaan, is gekeken wie er vandaag jarig is. Nou, ja. ik heb het een paar leukste uitgezocht. Dat is Nicolas uh, Sarkozy, voormalig president ah, van Frankrijk. Nou, dat is niet zo boeiend. Maar een tweede is Joukje Dijkstra, is ook jarig. Mooi, oh, ja. ja. Kan je die nog herinneren? De ijs, uh, ja. Ja. Ja, reis, maar kunst. ik weet wat, dat we daar ook, voor de, ook de televisie, voor de televisie zaten. We hadden nog zo'n oude bruine televisie met zo'n knop aan de zijkant die je op vier moest zetten. Voor... Op vier? Ja, je ja. had maar één net, maar hij oh. <laughs> staat op vier. Maar hij zet bij iedereen op vier. En waarom dat was, weet ik ook niet. Nee, nee. Dus, uh... misschien kunnen we vier of zo, ja. ja. ja. Ik kan nog goed herinneren dat ze zo hoog sprong inderdaad. Toen ging ze weer een uh, pirouette maken, ja, ja, weet ja, dat ja. het heet. en dan uh, zei zij degene die het hoogste sprong ja. of zo? Ja. ja, en weet je wat, wat, ik, wat ik naderhand gezien heb? is Die meisjes tegenwoordig met dat ballet, ballet dansen. Ja? Of dat ijsdansen. Heel tenger heel klein. En zij was eigenlijk best wel een ja, grote grove vrouw. Die, <laughs> <laughs> dus ja. <laughs> ja, maar ik, ik noem het ook, uh, Sjoukje Dijkstra. Want we hebben nog een jarige. Uh, ons aller... Uh, Marja was afgelopen jaar woensdag ook jarig. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. We hebben afgelopen nou, woensdag wel. al voor het zingen. Dus gaan we jullie niet nog een keertje aandoen. Nee, maar nee, nee. Uh, nogmaals hartstikke gefeliciteerd. Dus we gaan nu weer twee nummers draaien. Want we, ze heeft een lekker gebakje meegenomen. We gaan dus verder lekker eten. Wij even. zitten even met de mond vol. Dus uh, jullie moeten even luisteren. Ja. Wij gaan een lekker gebakje eten. Ja, en wij, jullie mogen lekker naar uh, de Osmond Brothers met Crazy Horse. Uh, oh, en daarna? En daarna komt uh, André Rieu met de Driete man. Oh, oké. Okay, ja, nou, mooi. Tot zo. Tot zo. Een keer denk je je bent er, maar uh, echt niet. Ja, goed dat je weer doorpraat, want ik was mijn laatste hap nog aan het wegslikken. Een dus. <laughs> Beetje zonde van zo'n lekker gebakje, maar ja, oké. Okay. Maar uh, ja. de Osmonds draaien niet meer. De Osmonds, uh, ik weet niet wat er met de Osmonds gebeurd is, moet je heel eerlijk zeggen. Maar uh, die poster heb je weggehaald in je kamer. Ja, ja, ja, ja? Nee, ja, nee, op een gegeven moment... Ik geloof dat dat een jaartje geduurd heeft of zoiets. Maar oh. nou, ik ben dan ook wel heel heftig... Als kind zijn er, of zijn er best wel heftig in. Want dat ja? was ook meteen verliefd. Ik <laughs> ging mormoon worden en... Uh, oh, ja, ja, ja. gieren door je lijkt. Nou, dat hield ik echt niet lang vol, hoor, om uh, mormoon te zijn. Ja, een tweede nummer was, uh, heb ik gekozen, is third man. Ja, toeval was het dat uh, André Jeuwe eruit kwam, maar... Uh, het is filmmuziek van uh, The Third Man, de derde man, hè? Dat is ja. een boek van uh, Graham Greene. In 1949 voor het eerst verfilmd. En uh, onder meer door Orson Welles. Mm -mm. En Joseph Cotton. Volgens mij heb ik hem wel een keer gezien. Dat was best wel een spannende film, toen de tijd. Ja, volgens mij ken ik hem ook. Het ja. is wel een hele oude film. Ja, 1949. 1949, ja. Nou, zie ik pas de datum. Ja. Maar het zal wel een keer opnieuw gemaakt zijn, denk ik. Ja, ja het zal haast wel. Ja, dus, uh, ja. Maar oké, okay. door uh, naar iets heel anders. Uh, wat gebeurde er deze dag uh, in het verleden? Nou. Ja, wat eigenlijk naar boven komt, is eigenlijk uh, de ramp met de Challenger. Ja. In 1986 alweer. Ja, met die uh, lerares aan boord. En ja, ja, ik zat te kijken en ik, ik, op een gegeven moment dacht ik: van daar gaat iets niet goed. <laughs> Volgens mij hoort dat jaar. niet zo. <laughs> nee, inderdaad, en... Ja, inderdaad, het werd gelanceerd en 73 seconden later. Ja. Ja, ontploffing of zo, hè? Hij explodeerde gewoon echt. Hij... Ja, ja. Er staat hier dat er bleek een probleem te zijn met de afsluitzegel in de rechterstuurraket. Oké. Okay. Ja. Elektra hierdoor vrijwel direct na, start, na de start gas en brandstof uit de raket. Ja, en dat ontploft natuurlijk. Ja. Maar het was natuurlijk triest dat het ook iedereen kon het volgen. Hè? Ja, en iedereen zat te kijken. En op het moment dat je dat ding ziet exploderen... had je nog ineens in de gaten van... iedereen is dood die ja, daar zit. Ja, ja. Op een gegeven moment had ik toch nog zoiets van... misschien overleven ze het wel. Maar ze hebben ze zelfs niet teruggevonden, die nee. mensen. Ja, al die zeven maanden geleden zijn om het leven gekomen, ja. ja. ja. Dat is natuurlijk ook een impact op het ruimteprogramma. Die is er toen een tijd stilgelegd. Dat weet ik nog wel. Maar Volgens mij is die, heel, die hele Challenger heeft nooit meer gevlogen daarna. Nee, nee. Want het was toch een, waarschijnlijk een fout toch in de in, de, ja, in de ontwikkelen van. van uh, Misschien moeten we ons expert maar weer eens bellen. Ja. Huh? Kunnen we wel eens vragen of hij daar uh, daar wat zijn licht op kan laten schijnen. Zijn licht over kan uh, gooien. Ja. Ik ga hem zo even bellen. Ah, zo doen. Dat is leuk. Ja. Iets anders wat gebeurde <laughs> In 1077 werd Hendrik de, de IV uh, geëxcommuniceerd door het Heilige Roomse Rijk. En wat houdt dat in? Werd hij kopje kleiner gemaakt? Nee, dan mag je niet meer naar, uh, mag je niet meer naar de kerk toe. Dan mag je, krijg je geen communie meer. Geëxcommuniceerd. Oh, ja. ja, door de paus is dat gedaan. En het werd toen opgeheven naar zijn tocht naar Canossa. Ik denk dat hij dat... Uh... Oh, heb je Bedevaart gedaan. Ja, ja, of wat ook, Ja. ja. En in 1788 wordt de eerste Australische strafkolonie gevestigd... bij Botany Bay. In Australië natuurlijk, hè? Ja. Uh, Papillon, hè? Is nee, Papillon was niet uh, Australië, hoor. Dat is Australische strafkolonie met... Uh... Nee, nee. nee, Dat was ergens uh, in de Caribische eilanden ergens. Ah, oh. Nou, we moeten eens opzoeken. Zoeken we even op jou. Dat ja. was daar niet. Ik daar. ben benieuwd. En in, 19... nee, in 1887 wordt de eerste steen gelegd voor de Eiffeltoren in Parijs. Mm. En in 1921, kunnen we ook onze expert wel eens vragen... Ja. dus zegt Albert Einstein uh, in Berlijn tijdens de redenvoering... dat het universum gemeten kan worden. Wat zou hij daar in godsnaam mee bedoelen? Hoeveel kilometer groot het is of zo? Nou ja, dat, hij, dat, dat, dat er een eind en een begin na zit. Oh, oké. Okay. Dat ja. bedoelt hij daarmee, denk ik. Maar goed, dat, dat, dat... Ja, maar het is een bond, dus het zal wel... Uh, ja, dus je kan de inhoud meten ja, ja, ja. van die bol. Nou, dat is mij ja. nog niet gelukt, oké. Okay. Nee. En uh, als laatste, in 1935 is IJsland het eerste land waar abortus gelegaliseerd wordt. voor IJsland. Nou, doe je je voordeel mee? Ja. Ik vind het ja. wel leuk. Absoluut. Muziek. Ja, we hebben uh, rozen voor Sandra van Ronnie Toberen. <laughs> ja, Jouw guilty ja, pleasure. Ja, ja. laat maar horen. En mannen Wie had ooit gedacht dat onze sterke liefde eens verdwijnen kon? Met de avondzon, gebeurde allemaal, tussen gisteren en vandaag? Sandra gaf me nog een kans, maar ik te er gaan. Hoewel haar blik me zei, jij bent alles voor mij. Vlieger was hem alles, alleen wist ik niet waarom. En toen de andere morgen zei hij: Vader, ga je mij? De wind die is nu gunstig, dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand, een vlieger in de andere First was Andere hazes en, uh, dat was een guilty pleasure voor mij die ik altijd zong met mijn zoon in de auto. Ja, ja, en dat ja. <laughs> maar ik vind ze eigenlijk allemaal niet zo guilty hoor, want ja, je komt er recht vooruit en uh, ja, ja, ja, Hoewel, je ja, ja, wel ja, alleen in de auto. Ja, ja, ja, ja, ja. niet ja. hier, nee, nee, nee, nee. Ik, ik zing hem met mijn zoon in de auto oh. en mijn zoon kan net zo goed zingen als ik, dus oh, dat wordt. Okay. Een <laughs> Dus je moet ook een keertje uitnodigen voor een samenzang? Of, uh... ja, ja, ja, ja, ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Oké, okay, dus... maar we hebben kosten nog moeite gespaard voor onze luisteraars. Mm -hmm. We gaan wat meer uh, weten. Over de Challenger. Over de Challenger, ja. Ben je er, Henny? Ja, hallo, hallo, hallo, hallo. Uh... Ja, nog een keertje ben... introductie. Onze Henny, onze ruimtevaartdeskundige. Uh, wat kan je ons vertellen over de ramp met de Ruimtevaart Challenger in 1986? Ja, dat was een, een, een, een was met veel ophef gebracht uh, televisiebeelden en uh, we zouden weer eens laten zien hoe goed Amerika is. Ja. Maar er was al uh, jaren, waren er problemen met een o-ring en dat uh, hadden ze toen toch uh, verholpen, dachten ze. Ja. Maar juist in de volle, volle, volle kracht van, uh, van, de, van de raketmotoren, en dan, dan pompen ze dus uh, duizenden liters uh, pure zuurstof en pure uh, brandstof door die, uh, door die uh, uitlaat. Ja, toen is dat in geknald hebben we gelijk uh, onze de hele... Uh... Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Daarna we hebben ze hem niet meer gebruikt, toch? Die hele Challenger is er toen toch uitgegaan? Ik geloof dat hij eraan nog één keer gebruikt is, maar toen, uh, toen eraan niet meer. Want ja, was de het Space Shuttle eigenlijk, hè? Ja. Ja. ja, dat is speciaal. Ja, ja, het, het, het hele ontwerp was trouwens ook helemaal verkeerd. Hè? Ja, waarom? De Russen, de Russen lachten zich helemaal blauw om De, <laughs> om de, de, de knulligheid waarmee dat, dat ding is ontworpen, de, die kostte zoveel geld om het in de lucht te krijgen. Zoveel uh, uh, on, onduidelijk, on, uh, eigenlijk gewoon uh, onmogelijk design. Nou, de de, de, ja, dat de beter... Russen hadden er veel betere. SpaceX had een betere uh, optie? Nee, nee, Rusland. Nee, in die tijd bestond geen SpaceX. Ja, maar op dit moment. Op dit moment dus, ja, het is het wel beter, ja, ja, ja. Omdat die hergebruikt kan worden en het toch zo, uh, ja. Ja, ja. Ik zat me eigenlijk ook af te vragen waarom is er zoveel uh, energie nodig om zo'n ding uh, naar boven te krijgen? Want een vliegtuig, een zware Boeing, die gaat gewoon, uh, ja, die neemt een aanloopje en die gaat omhoog. Ja, maar het, uh, het probleem is een beetje rechtstondig omhoog. Oh, maar Heb je onze je... vliegtuig rechtstandig omhoog zien gaan? Nee, dat niet, nee. Precies, dus wat doet een vliegtuig, die, die zorgt dus dat die, die, die vleugels zijn zo ontworpen dat dat die kan leveren, omdat die de onderkant van de vleugel is korter dan de bovenkant. Ja? Dus gaat de lucht, de lucht eerder bij de onderkant er langs en zo krijg je dus uh, draagkracht. Ja, ja, ja, een vacuum. En dat vacuum heeft omhoog, de raket ja. dus niet, die heeft helemaal geen draagkracht, die heeft ook helemaal geen vleugels. Ja, een beetje stuursvleugeltjes, dat u niet te gek gaat draaien en ja, zo. Okay. Maar die heeft natuurlijk geen vleugels. Maar ja, waarom wil het hij dan nou verticale omhoog? Om ook niet gewoon net als een vliegtuig, een paar rondjes rond de aarde en dan hup naar de maan? Uh, ja, omdat kijk, je, je, je, je moet onder een bepaalde hoek moet je de damkring uh, uitgaan. Ah, oh, oké. Okay. En als je, als je dat doet, uh, uh, op een andere manier, kan ook wel, of Je doet ook wel eens uh, een lancering vanaf een vliegtuig. Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord, ja. ja. ja. Maar dat is daar veel kleiner uh, uh, uh, uh, satelliet die erin kan. Oh, op die manier. Daar kan niet zoveel mee. Ja. Nee, nee, nee. En dat rechtstandig omhoog. Ja, ik, ik, ik, ik heb ook gewerkt bij, uh, bij, bij Fokker toen op Schiphol. Ja. En daar had je dus die uh, F-16 vliegtuigen. En die hadden zo'n afterburner. Ja, ja, ja. En die zetten ze dus schuin onder een hoek van 45 graden. Ja. En dan kon je dus alleen uh, opstijgen als je die aardverbutt had, nou, zo'n hele vlam van een meter of twintig, dertig. Oh, oh, oh, oh. Net als de tunderbutt, zie je zo wel, zie je zo'n ding ja, aan, ja, ja, aan de achterkant ja, ja. en dan spuit je er zo tegen uh, Het was trouwens wel een uh, uh, Engels vliegtuig dat er horizontaal op kon stijgen, oh, met, een, met een propeller, was meer dan een helikopter achter Ja, die Engels inderdaad, ja. En was toch een oorlogsvliegtuig? Sorry? En was toch een oorlogsvliegtuig? Ja, ja. Ja. Dus, uh, want dit, we, de, we konden toen kiezen uit de. de, de, de hoe heet het? Die, die we nu gekocht hebben, die Spare Fighter. Oh, Amerikaanse? Ja. In en... plaats van die fransen Dat vind je dus heel anders. Hè? Dat is, die, die, die stijgen niet uh, verticaal op hoor. Nee, maar er was er toen ook eentje die kon verticaal opstijgen. Ja, dat was volgens mij een Engelse. Dat draaide gewoon ja. die, uh, uh, ja. Ja. die vleugel. Ja. Ja. ja. Maar die, die, die wedstrijd was meer tussen Amerika en Frankrijk hoor. Frankrijk oh. had er hele goede vliegtuigen. En uh, op dit uh, moment, hoe gaat het met de Russische ruimtevaart bijvoorbeeld, hè? Ja, en de Chinese ja, die, uh, ruimtevaart. Daar is geen geld in voor, denk ik. Nee? Oh. Die, die, die doen alles op, op, op, op aanvraag. Dus uh, als iemand met een grote geldbuidel uh, slingert, dan, uh, dan gaan ze weer aan het werk. Oké, okay. ja. Ja, ja, ja het... ze zijn gewoon erg op denk ik, hoor, Rusland, volgens mij. Ja, ja, klopt. Ja, ze moeten wat gas verkopen, hè. Maar ja, dat willen ze ja. niet. Ja, <laughs> En SpaceX, heb je daar vertrouwen in? Ja, dus dat, dat commerciële gedoe, ja, ja, ja. Kijk, ik denk ik liever dat ze dat allemaal combineren met elkaar, dat al die rijke mensen met elkaar een echt goed programma zouden maken voor Mars of zoiets, of voor een andere planeet. Ze zitten alleen maar tegen elkaar om te vechten. Het lijkt weer Rusland-Amerika <laughs> toen ze naar de maan gingen. Ja, dat is ook weer waar, ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja. eigen ding is. Nou, ik denk dat we weer een hoop weten. Ja. Mochten er nog uh, luisteraars zijn met vragen, bel ons. Dan bellen we jou weer. In ieder geval bedankt, okay. Henry. En uh, misschien tot volgende week. Oké, okay, succes met het programma. Ja, Oké, okay, dan. dankjewel. Doe je doei, doei. Hoi. En uh, wij gaan weer verder met een plaatje. En ja. dat is uh, Sharif Dean. Do Dien. You. met yeah, Do You Love Me. Oh, ook een mooie. I love you more than words can say I love you, yes I do than worse can say. I love you. Yes, I do. Maar jongens, het is zover. Ik deed het niet voor mijn plezier. Omdat ik mijn pen op papier heb gezet, ben ik eenmaal Jan zo lief. Ik ga naar de oost voor een jaar of zes. En ik weet niet waarom ik het deed. Dag Maren, dag jongens. Hou je maar aan. In mijn hart neem ik mogen mee. Nou, tabé ben dan, ik groet je, mijn mooi Amsterdam. De kaptein staat al op de brug. Geef me nog een poot, als ons gaat de boot. Nou, Toby, ik kom over zes jaartjes terug. Daar gaan we, jongens, we moeten wel. We gaan naar een wondermooi land, met sawa's en desa's en palmen en zon, maar met een gewier in de hand. Ik weet niet of ik daar gelukkig word. En ik weet niet of ik dat verdien. Er is nog maar één ding, dat weet ik secuur. Dat ik jullie daar ginds niet zal zien. Nou, dan. ik groet je, mijn mooi Amsterdam. De katijn staat al. Een ogenboot aan soms haast de boot. Nou, dan weet ik, ik kom over zes jaartjes terug. Dag moeder, oude, ik schrijf je gauw. Als jij mijn portretje beziet, dan moet je niet huilen. Het is beter zo je zei toch ik deugde hier niet en als ik repeer in dat warme land en voorgoed van de vlakte verdwijnt, mijn laatste gedachte mijn laatste woord zal voor jou arme stakker zijn no! Mijn mooie Amsterdam, de kaptein staat al op de brug. Geef me nog een hoofd, haast ons ha Dag 2 februari, van 8 tot 10 uur s avonds op ZFM Radio, weer een uitzending van De Krochten. Dit keer gaan we met Erik de Jong, beter bekend als Spinvis, op zoek naar de wortels van de Nederok. En natuurlijk ook naar de verhalen van Erik en zijn plaats en visie op de Nederlandse popmuziek. Als je die drie dingen hebt, dan gaat het even goed. Ja, dus volgende week woensdag uh, weer een uitzending van De Krochten, waarmee we op zoek gaan naar de wortels van de Nederrock. Dit keer doen we dat samen met uh, uh, Erik de Jong, alias Spinvis, waarmee we dan een heel open en eerlijk gesprek hebben over uh, zijn visie op de Nederlandse popmuziek, zijn plaats daarin en zo. En hoe hij allemaal tot, uh, uh, tot zijn muziek is gekomen. Erg leuk om te luisteren, ik heb er erg van genoten, dus uh, Erik als je luistert, nog bedankt. En luisteraars, aan u toch, uh, ja. Ik zal gaan luisteren. Het is leuk om te horen hoe hij tot zijn... Want hij heeft wel een leuke geschiedenis. Hij is begonnen een beetje als, uh, als punk-muzikant. Uh, eind jaren tachtig. Nee, eind jaren begin jaren tachtig. In Utrecht. Oké. Okay. En hij is postbode. En uh, in zijn vrije tijd was hij dan gewoon muziek aan het maken. Een beetje samples aan het uh, klooien met een computertje en zo. Dus uh, leuk en lekker bezig. En in 2002, toen was hij rond de. ja, eh, jouw was hij al tegen de veertig aan. En toen is hij ontdekt door iemand. Toen is hij via via is hij toch in contact gekomen met de Platenmaatschappij. En die heeft toen zijn eigen, zijn eerste LP, die heet ook Spinders, uitgebracht. En dat is echt een succes geworden. En sindsdien heeft hij hier meerdere mooie en hele schone. Ja, dat mag ik wel zeggen: hele mooie en schone eh, albums uitgebracht. Dus ga luisteren. Volgende week woensdagavond van 8 tot 10 uur s avonds op Radio ZFM. Oké, okay, mooi. Dus een uh, You Killed Your Pleasure Love Story. Oh, meteen erachter. Ja, doe maar. Doe maar ja, nou ja, waarom had je de love story uitgekozen? Uh, ik vond het een hele mooie film, maar ja, dat mag je als man natuurlijk ook niet zeggen. Ik Wel hartstikke triest, of zo, als je ja. dat... Want als ze dat uh, spelen, dat nummer, dan zit hij op het bankje, is, uh, alleen op een bankje, is hij net overleden. En dan over. Ja, dat is zo triest, is zo mooi. Oh. Ja, het was ook een hele mooie film. Ja, dat echt is een mooie film, ja ja. ja. ja, hij is nooit meer herhaald op tv. Weet je, dat zijn van die. Waarom zijn dat van die films die zo weinig herhaald worden op tv? Ja, ja misschien te oud en te langzaam. Ja. Wow. Ik denk dat ik het nu niet leuk meer zou vinden. Nee, het gaat toch. Je ja, bent natuurlijk ook heel weinig, hè? Ja, ja, ja, ja. Uh, we gaan uh, zo'n beetje naar het nieuws toe. Dus we beginnen met uh, Andy Williams met Where Do I Begin? Where van Do een, uh, I Begin? Love Story. Oh ja, ja. Where do I begin? To tell the story of how great a love can be. The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me Where do I start? With her first hello She gave a meaning to this empty world of mine There'd never be another love, another time came into my life and made the living fine, she fills my heart, she fills my heart with very special things, with angel songs and wild imaginings.